Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn vannacht opnieuw explosies gehoord in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een oorzaak of precieze locatie van de oploffingen zijn nog niet duidelijk. Gisteren waren er ook explosies in Kiev. Daarbij kwam voor zover bekend één persoon om het leven en vielen meerdere gewonden. Volgens persbureau Reuters ging een bijna heel Oekraïne vannacht het luchtalarm af. Volgens Oekraïne zijn gisteren 1449 mensen geëvacueerd via afgesproken vluchtroutes, zogenoemde humanitaire corridors. De meerderheid is met eigen vervoer naar de stad Zaporizja gevlucht in het zuidoosten van Oekraïne. 170 van hen komen uit de belegerde stad Mariupol. Anderen komen uit andere steden in het zuidoosten als Berjansk en Melitopol. Rusland heeft Oekraïnse troepen in de havenstad Mariupol... ...gewaarschuwd zich binnen enkele uren over te geven. Alleen dan zullen hun levens gespaard blijven, bericht het Russische persbureau TAS. Volgens de Russen zitten de Oekraïnse troepen vast in een grote staalfabriek bij Mariupol. In de situatie daar is volgens een hoge Russische legerfunctionaris catastrofaal. Volgens Rusland houden zich in de fabriek minder dan 2500 Oekraïnse militairen op. De berichten zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Bij een verkeersongeluk vanochtend vroeg in het Rentse Haveltje zijn vier mensen zwaar gewond geraakt. Een auto raakte van de weg, waardoor dat gebeurde is niet bekend, dat onderzoekt de politie nog. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, hoe het met hen gaat is niet bekend. In Rotterdam en omstreken zijn bij twee steekpartijen twee mensen gewond geraakt. In Rotterdam raakte even na middernacht een man gewond bij een steekpartij in een woning... Vier mannen die in het huis waren zijn opgepakt. In Vlaardingen raakte een vrouw gewond. Zij moest met spoed naar het ziekenhuis. De politie heeft daar nog niemand gearresteerd. Het weer, het wordt een droge dag met veel zon. De temperaturen stijgen naar 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is hij van de hart van de ANWB.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 En de volgende artiest is Antoon. Roepnaam Tom Manders, geboren in Den Haag. Op 23 oktober 1921. En overleden in Utrecht. Op 26 februari 1902. hij van zijn Nederlandse tekenaar. Komiek en cabaretier. En in die laatste functie als cabaretier werd hij met name bekend als Doris. En hij heeft een heleboel leuke liedjes gemaakt. En uh, ook een heleboel, uh, ja, uh, als komiek cabaretier. Op het podium gestaan. En het hele leuke ding. Ik kan aardig genieten van, uh, van de stukjes van, uh, van Doris. Zo ook deze Doris hoort u nu met bij de marine. Zorg dat je erbij komt. Bij de marine. Bij de marine. Zorg dat je erbij komt. Bij de marine moet je zijn. Het is gezond voor je lijf en je leden. Bij de marine is er niemand ontevreden. Zorg dat je erbij Ochtends krijg je scheepsbeschuit in een kopje thee op het. Dan komt de eerste officier met je vinger aan zijn pet. Hij zegt, meneer, ik stoor toch niet, hier is uw ochtendblad. Uw handdoek en uw stukje zeep, nou ken u fijn in bad. Je hebt een moeder en een vader aan hem. Oh, en hij besluit met zachte stem. Zo oh, hoi! En nou was de gesmeerde bliksem uit de vieren. Jullie laaien voor de bal hè?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 I get it. Daar dus gaan we op de wal, dat doen we maar hand in hand. En worden prettig rondgeleid door de vrouw van de commandant. En niemand zit te krap bij kast, je krijgt honderd gulden mee. Het mag allemaal in één dag op, zo gelden met de zee. Maar niemand wil de dus s'avonds laten op de wal. Ahoy! Want dan begint pas goed het bal. Zo mooi, Dan gaan we naar de vele In de kathie. Gevulde koeken in het moet moeite zee. Dat is gezond voor je lijf en je leden. Bij de marine is er niemand ontevreden. Zorg dat je erbij komt bij de marine. Dan komt het mooiste moment van de hele dag. Ja, als je me s'avonds in onze kooien duikt. Want dan komt onze commandant hoogpersoonlijk binnen... en heeft voor iedereen een vriendelijk woord over. Zoals uh, Nico, hoe staat het met je verkoudheid? En jij, vergeet jij je moeder niet te schrijven, Karel? En Jan, mijn jongen, zal ik jou nou eens lekker toestoppen? Ach, ach, ach, wat heb ik toch een droge hoest. En hij besluit met een vriendelijke snoet. Ahoy! Als hij tot slot het licht uit doet. Zo zoet! En de eerste, de beste, die nou nog het lijf heeft... om één keer zo'n laadklep open te doen... die krijgt onmiddellijk zes weken zwaar van me. Is dat begrepen? Ja, commandant. Mooi. Dan wens ik jullie wel te rusten. Wel te rusten, commandant. Bij de marie! I love you.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 Die reeds gloort de dageraad, die ons het licht gaat brengen. De zon die ons alle kwaad, op aarde zal verzingen. Want ja! we zijn ja! de wereld op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 André van Duin, artiestenaam van Andrianus Marines. Roepnaam Adrie Kivon. En hij is geboren in Rotterdam op 20 februari 1947. Hij is een Nederlandse komiek, revueartiest, zanger, acteur... regisseur, presentator, tekstschrijver en ook nog eens programmamaker. En het Algemeen Dagblad doen. noemde hem in 2017... ruim een halve eeuw Nederlands Groots Volkskomiek. En vanaf het begin van zijn carrière nam Van Duin singles op... met de, onder andere De Tamme Boerenzoon. Dat was in 1974... Olympie, twee jaar later. En ik heb een hele grote bloemkolen 1979. Nederland die heeft de bal. 1980 hè, was voor het voetbal. En er staat een paard in de gang. Als je huilt, bim bam. Als de zon schijnt. Leuke platen 1983. Wilden we ook af en toe nog wel eens draaien in het programma. Ook al is het uh, niet jaren 70, maar 83. Maar af en toe voor de gezelligheid. Nou, hij heeft een heleboel mooie nummers gemaakt. En de volgende gaat over Zandvoort. André van Duin hoort u nu met. Zicht, leven! Dat was mee reuzen naar de zin Kom er allemaal maar in Voor zijn feest geen cent. Toen verkocht hij het piramide.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 U luistert naar Zandvoerder Zandvoort, met Mario Zandvoort. Rozen zo rood, rozen bij kozijnen, token van liefde, Love, lieve, lachmoer. Oh, we zijn altijd. Van negentien jaar Ze hield van de liefde En deed nogal Aardig wanneer ze een man zag op straat En vroeg bij woorden direct maar Gedachten in vergen van eer en pasioen Ze bloosde bedees bij een zalige Ruiker van rozen uit eeuwige trouw Na het zeer tijdelijke Ik hou van rood Lieve liefde, Al amour Alwees en eeuwig, altijd en toujours Ons meisje ging toen met een heer naar een bal Ze dronk veel champagne en liep in de Regen naar huis in een wilde galop En kwam van de regen al ras in De kerk waar zij huurde met veel pracht en trouw. Maar zie na een weinig ging hij Slag hem met drank zocht hij elders een proost Vries zij achter alleen met haar brood. En kordaat met de man van je keus Dan neemt het noodlop je nooit bij De mantel der liefde die glans als vernis, Dus doe je best, het gaat toch altijd Goed als je let op de stem van je hart Dan gaat je liefde dus spat steeds over. Zusjes van Tricht met Minecus de Orgelman. En dan voor natuurlijk André van Duyn met Pootjebaaien in Zandvoort. En de laatste plaat die we zojuist draaiden was Max van Praag. En Max van Praag is geboren als Meijer van Praag. Zijn officiële naam is Meijer en zijn roepnaam is Max. Hij, is geboren in, of hij was geboren in Amsterdam op 24 juni 1913. En overleden in Hilversum op 10 juni 1991. Als een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50 een aantal successen boekte. En hij begon zijn leven als ambtenaar, maar werd in de jaren 30 beroepszanger. En tijdens de Tweede Wereldoorlog moest van Praag zijn vrouw onderduiken als gevolg van hun uh, Joodse afkomst. Hij scoorde veel hits in de jaren 50. waaronder als ik tweemaal met mijn fietspelbel bel, zilverdraden tussen het goud en daar zijn de appeltjes van oranje weer. En van Praag voor hij tijd samen met Willy Alberti, het duo de straatzangers. U hoort hem nu, Max van Praag, met Als de Klok van Arne Muiden. Bent het rol. We komen thuis te waren, rijk was de buit, maar bang en zwaar de nacht. Land in zicht en onze ogen staren naar de kust die lokt tot ons waan. Als de klokken van morgen. Kom thuis, voor ons zal leiden. Wordt de vreugde soms vermengd met proevenis, als een schip op zee. Jij geeft brood aan man en vrouw en kind, vrede zie, jij hebt zoveel genomen, in jouw schoot rust menig trouwe vriend, als de klok. Nou we Willem is op reis gereisd Waar ging die dan naartoe? Hey! Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest Parijs geweest, uh, Parijs geweest, Parijs geweest Zodat die nou alleen maar Franse kranten leest Bonjour en vous voel. vous Hij heeft zoiets elegants Hij geeft kopjes op zijn Frans de krant naar de Franse kathedraal. Allemaal! Allemaal! Allemaal! Allemaal. Ja, de kat van oma Willem is brutaal. Oh, la, la. Die kat is op een echte Franse school geweest. Op school geweest, op school geweest. Die kat is op een echte Franse school geweest. En zegt nou opa oh, pardon. Hij is ook op visite bij de goal geweest. is ook op visite bij de Goal geweest. Hij zet voortdurend nog zingt een liedje op zijn frans over de, de maat van Orleans. Orleans. Hij lust enkel Suderlands en af en toe cognac Op het dak, op het dak, op het dak Op het, op het dak. dak, en hij wil alleen maar op een Franse bak De en kat van de over Willem is op reis geweest heen. Geweest, De kant van Ome Willem is op reis geweest. Waar ging die naartoe? Hij is voor 7 maanden Rijs geweest. Rijs geweest, Rijs geweest. Rijs geweest. De kant van Ome Willem is op Rijs.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 om de hart toch niet weer staan Moest tot het einde verder gaan Ze was geen kind, maar ook geen vrouw En wist niet wat er komen zou Arme kind Zestien lente zo rin Ach, wat ligt je hier stil Langs de kant van de weg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 Lente zo breed, ach wat leg je hier stil, langs de kant van de weg.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 Just nee. plaats Zandvoort. Iedere zondagochtend tussen 9 en 10 neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we iedere week weer met de mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg zo meteen. Smit, het Ik hou van Holland. Een opname uit 1937. Maar eerst hoort u Janette van Zutphen met Mijn Hart is als een bloementuin. Mijn hart is als een bloem. je je reden. ik mag je al zo graf.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 Zijn liefde vertrouwt dans deze avond het mij. O, oh, mijn geluk dat ben jij. Heerlijk zijn dromen die dan zullen komen. De avond met mij. Komen ook voor ons de nachten vol van eenzaamheid alleen. Blijf dan altijd op mijn wachten. Mij. Snel gaan de uren voorbij. Zeg me nog eenmaal dat jij van me houdt en dat je op onze liefde vertrouwt. Dan deze avond met. 1937. En trouwens, dat vergat ik net nog te zeggen... Als, uh, als u dit programma gemist heeft... of u hebt de helft maar gehoord... iedere zaterdag tussen 1 en 2... wordt het programma nogmaals herhaald... hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Dus iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2... kunt u het programma nogmaals beluisteren. En de volgende artiest is Eduard Christiani... roepnaam Edie, geboren in Den Haag... op. 21 april 1918 en overleden in Aalzemere. Op 24 oktober 2016 als een Nederlandse gitarist en zanger, componist en tekstschrijver. En de Christiani was tot 2010 nog actief als zanger, al trad hij sinds 2008 niet meer in zalen op. En uh, Christiani staat in de Nederlandstalige levensliedtraditie naast de Lubandi en Willy Derby. En uh, u hoort hem nu, Eddie Christiani, met ik vind het een van de leukste platen die hij gemaakt heeft. Spring maar achterop. Oftewel achterop te fietsen.